Ze gaan naar Saturn en baas die zegt dat het verkeer zand voor. Maar mama zegt dat er man en oude zij, ze is. En dan roept zij uit, dat kind, de zee ze is hier zo fris. Ze placht de met brede sfeer, haar vlaje rok omhoog. op. Maar potlo roept ze geel, de zee zit in mijn ogen aan gaan zand Dames en heren, 19 november 2011, welkom bij het programma ZFM Oud Zondvoort. Vandaag hebben wij in het programma een interview en het gaat over het sint nicolaas Toneel. De interviewer vandaag is Anke Joustra en de gast vandaag is Ed Fransen. Welkom Ed, goedemorgen, 60 jaar heb ik, goedemiddag, ik zeg nee, het altijd maakt, fout, maakt ik ben hardleers. Maakt niet uit. Ik heb begrepen, terugzoekend in oude kranten. Dat het Sinterklaas toneel 60 jaar bestaat. Klopt dat? Dat. Inderdaad. Eh, vorig, Ik ben teruggegaan tot 1948. Oh. En dat betekent dat in 1948. het Sinterklaasfeest voor de scholieren werd gevierd in Monopol. Eh, het was natuurlijk net na oorlog. En. Dat stond onder supervisie van meneer Van der Waals. En dan kwamen er allerlei Zandvoortse verenigingen. Zo heb ik het uit de krant gelezen. Die kwamen de kinderen dus uh, verhalen op wat uh, entertainment. En het bekende speculage. En uh, wat snoepgoed wat natuurlijk uh, in die tijd nog erg schaar was. Maar dat heb ik tot 1948 heb ik terug kunnen vinden. Maar ik heb kunnen terugvinden dat in 1951... het eerste, toneel het was, eerste ja. toneelstuk ja, werd ja, opgevoerd. Dat, klopt, dat En dat klopt. er al eerder een, een Sinterklaasfeest was voor de ja, scholen. Dat, uh, dat, dat klopt. Dat was, uh, dat was zo. Nou, dus 1951... Uh, ook in Monopol... want dat was natuurlijk ja. het theater. Uh, ja, ja. Uh, kan jij je daar nog iets van herinneren? Ja. Wat, heel, Ik, heel erg. Uh, het heeft me altijd bijzonder geboeid... omdat het dus uh, zeer groots was opgezet... Uh, ze hadden prachtige decors. Die werden toen al in uh, samenwerking, werd dat gedaan met, uh, met uh, de Zandvoetse Operettenvereniging. En daar was toen ook al Wim Sluis en uh, Ari Otto waren daar de decorbouwers. Wim was natuurlijk, Wim was natuurlijk de decorschilder. Want dat was de, de, de man werkte toen bij, werkte bij Enschede. Die was, uh, ontwierp dan alles met die, uh, met, met, met die geldbiljetten. En die heeft prachtige decors gemaakt. En ik, ja, ik kan mezelf niet anders herinneren... dat ik al onze meesters en juffen heb ik zien spelen op dat toneel... als, uh, als, als jonge blommen. En uh, ik noem nou maar Lil, Lil Enderman. Ik bedoel, die is nu inmiddels uh, in de tachtig. En die heb ik daar als jonge meid. Want ze was mijn eigen schooljuffrouw. En hoe oud was ze, 21, dat ze daar op dat toneel stond. En uh, daar had je... Uh, uh, Minken van der Meulen. Minken van der Meulen. Die was, die, die, die, vertelde, die was iets later. Ja, die vertelde dat ze in 3 uh, of 54. Ja, uh, ja dat, dat kan best kloppen. Eén uh, jaar onder meneer Dees nog. Ja, en, en daarna onder meneer van der Waals. En een juffrouw, uh, Ellie Sietsema. Die hebben we ooit nog eens een keer als kabouter over het toneel zien, rollen, ho, zien hollen. En die liep dan constant op de knieën. Dat was een, een gigantisch uh, gebeuren. En uh, ja, dat... Wij gingen dus altijd heel graag naar het, naar het Toneel in, in het monopol. Nou, ik kan me dat ook nog uh, stukken. Dat is heel raar. Kan ja. ik me niet herinneren. Maar wel kan ik me inderdaad herinneren. Dat enorme toneel. Ja, die ja, prachtige is. doeken. Ja. Prachtige kostuums. Ja. En je had natuurlijk geen televisie. Tegenwoordig zijn alle kinderen tot op het bot verwend. Met wat ze constant voor hun neus krijgen. Ja, ja, ja klopt. En dan uh, gaat toneel eigenlijk te traag voor ze. Ja, ja. Maar voor ons was het uh, ja, echt fantastisch dat je dat een keer kon meemaken. En het bijzondere was natuurlijk dat je zag je meester of je juf. is een keertje in een hele andere hoedanigheid. Dat is nog steeds. Want laat, ja, want laat wel zijn. Wij hadden vroeger dus wat, wat, wat oude onderwijzers en juffen. Op het, uh, en jonge juffen en oude onderwijzers. En als je die dan in één keer als een heel ander figuur dan die strenge in het pak gestoken man op het toneel iets aan gedoe, Dat je denkt, ja. is hem dat ook nog? Ja, precies. Dat is natuurlijk het hele leuke. En dat was het verschil nog vroeger vele malen groter. Want je kon je toch niet voorstellen dat een onderwijzer in spijkerbroek... nou, die had je al uh, sowieso niet... maar in trui en spijkerbroek hm. of een juf in een lange broek. Nee, Want absoluut niet. Toen ik in het onderwijs begon, ging ik naar Haarlem op de Brommer...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 En wil wil Frederiks, Frederik, want dat was natuurlijk. Uh, Rien was het eerste. Jacques, uh, toen Rien overleed, deed, heeft Jacques, Jacques het overgenomen. Uh, de Grimeur en Grimeuzen, dat waren twee klassiekers. En ik wil, hun naam wil me even niet te binnen schieten. En uh, die werkte veel voor de Nederlandse, het theatergebeuren van de Nederlandse Spoorwegen en dat waren echt uh, met veel met grote pruiken uh, en dikke lage schmink moet ik er ook weer bij zeggen dat de verlicht, belichting in het uh, theater was toen uh, eigenlijk minimaal dus je moest, uh, ze moesten de spelers wel goed uh, in, de, in, in de chat zetten, want anders kwam het, kwam het plaatje er niet uit en nu, nu de zaal de, was groter ja, en je hebt nu natuurlijk veel moderner heldere lichten betere lichten en dus heb je veel minder schmink nodig om dat te bereiken wat je, wat je moet. Wij gaan even naar de muziek luisteren en Lekker. dan gaan we zo weer verder. Die fortuin als een sturksbank wil je toch groeien op mijn rug? Ben jij de eerste die het hoort? Kom dan nog maar eens terug bij Sinterklaas, niet?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 Vorige week of, uh, is daar ook uh, goed op gereageerd, 14 dagen geleden. Dat is hier in Zandvoort 023 57 30 393. Mocht u uh, nog aanvullingen hebben of uh, u zegt nou uh, ik weet nog een uh, naam van een stuk of ik heb zelf vroeger meegespeeld en dat was toen en toen. Schroomt u niet om de telefoon te pakken. U kunt altijd uh, daar ons van op de hoogte stellen. En soms uh, is het zelfs mogelijk dat u in de uitzending komt. Maar dat kan ik u niet beloven. Want Ed heeft een heleboel te vertellen, Ed. Dus we gaan gauw verder. We waren uh, met de uitvoering in een monopol, met de Griem. Ja. Dat uh, ja, grote zaal, veel kinderen, uh, minder belichting, minder professionele uh, make-up uh, spullen... En ook dus dat de mensen behoorlijk zwaar uh, nou in, in de verf gezet werden. Ja, maar dat, dat was gewoon inherent aan de, aan de faciliteiten van het theater. Ja. Heel simpel. En toen we dus later dus uh, uh, in, in de krocht Of zomerlijk zijn we ook nog heel, heel lang geweest. En in de krocht terechtkwamen. Ja, toen hadden we toch ander licht. En dan kun je volstaan met uh, minder zwaar op te maken. Want anders wordt het, uh, wordt, worden het giemassen in plaats van sminken. Ja, precies. Ik wil even naar de regisseurs. Uh, wie is er als regisseur begonnen met het Sinterklaas-tonnel? toneel? Uh, uh, volgens de papieren is dat meneer Dees, die dat een paar jaar heeft gedaan. Dat was volgens mij hoofd van de school, uh, van de, wat later de Plesman werd. De, ka en, de Karel Doormanschool. Inderdaad, Karel Doormanschool. En later was het meneer Van der Waals, dat was de directeur volgens mij van de MULO wat in het oude gemeenschapshuis had toen nog. Ja, precies. En daarna is Jos Dreuzel gekomen. Jos Dreuzel was in die tijd de regisseur... van de toneelvereniging Wim, of, uh, toneelvereniging Zandenvoerden. En uh, als je dan ook kijkt... dan de mensen die dus bij Zandenvoerden... ook allemaal achter de schermen werkten... die werden toen ook zoals Frans Penaat... en uh, de gimmeurs, dan, uh, de voorgangers van Frederik... dat werd allemaal toen stroomde dat in, in het toneel. Dus hij maakte dankbaar gebruik van ja, zijn contacten. tuurlijk. Waar kwamen die prachtige decors vandaan? Want daar was ik, ja, als kind ben je onder de indruk... van de kostuums, van, van de decors. Uh, werden die zelf gemaakt ja. of gehuurd? de decors werden zelf gemaakt. En dat heb ik straks al even aangehaald. Dat was degene die de, de, de timmeraars waren, waren eigenlijk... Weer de decorbouwploeg van de Zandvoortse Operettenvereniging. Onder leiding van uh, Arie Otto, Wim Sluis. Wim Sluis was uiteraard de schilder, want dat was een, een geweldige kunstenaar. Elk decorstuk, uh, een paneeltje wat in een decorstuk moest ingeschilderd worden... was gewoon ook echt een prachtig schilderij. En uh, die, hebben dat, die hebben dat altijd gebouwd en geschilderd. En ze hebben ook nog eens een keertje... Dat, want uh, er is nog eens een keertje dat... Uh, geen loogman voor, voor een heel moderne uitvoering van een stuk. Ja, dan moet je een heel apart decor maken. Het was namelijk altijd... De stukken waren meestal gebaseerd op een decor van Paleis, Bos, Paleis. Ja, ja. En, dat, en dat, dat had dan tot gevolg dat als je dus een keer een ander stuk speelde... Ja, dan moest je dus uh, eigenlijk voor één stuk... wat maar één keer in de 10, 12, 13 jaar gespeeld zou worden... moest je dus een heel nieuw decor gaan bouwen... En dat is onder andere met de Woeste kever gebeurd. En toen heeft uh, G. Loogman dat gebouwd. Want G. Loogman was natuurlijk ook een zeer begenadigd kunstenaar. Hij was niet alleen een, een, een hele leuke fijne onderwijzer. Maar uh, er zat veel meer kunstenaar in hem dan dat, uh, dan dat hij onderwijzer was. Ja, dat, uh, het, het, het ritme van uh, Paleis, Bos, Paleis. Dat, uh, ja, dat, in de stukken die ik zelf heb gespeeld uh, toen ik uh, op de Nicolas School werkte... heb ik uh, een aantal jaren uh, het geluk gehad om in uh, het toneel mee te spelen. Want toen was het nog zo dat er stukken waren, kan ik me herinneren... Uh, ook uit die Monopooltijd, want ik heb Minke nog even gebeld... Ja,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 En ik denk, ja jongens, dat zijn allemaal de oude... Alinka's Droom en, en, en dat soort dingen. Die kun je niet meer spelen, want je hebt twintig mensen nodig. En ik, ik begrijp ook wel dat dit niet kan. Want voor die twintig uh, uh, onderwijzers die op toneel staan... moeten er ook weer twintig vervangers worden aangewezen. En die zijn er gewoon, en die zijn er gewoon niet tussen simpel. Nee, dat is het probleem. Nee, dat was mijn eerste stuk waar ik in speelde. Uh, Alinka's Droom. Zestien spelers... En dan inderdaad de regisseur, de souffleuze, de, oh ja. de belichting, meneer de decorbouwer. We gaan weer even naar een muziekje luisteren. Het het gaat zo snel. Ja. Dan gaan we gaan weer <laughs> verder. Ik schrijf hem hoe het met me gaat, een goed gelijk zo'n paard Ik maak een soort van grapje over een zak van Zwarte Piet Maar Sint heeft het dan blijkbaar druk, want antwoord krijg ik niet Wanneer ik op vakantie ga en toch in Spanje ben Dan rijd ik even bij zo'n langzaam dat ze heel goed ken Helaas, helaas is het nooit thuis, al soms een Zwarte Piet Die trouwens in zo'n vrije tijd opvallen bleek je Sinterklaas Elk jaar om 5 december krijg ik al een kleur. Ik weet wat me te wachten staat, een schimmel voor de deur. Ik heb wat drinken in huis gehaald, ontvang ze met een lied. Maar het jaar drinken ze wel, en het jaar daarop weer niet. Jinverklaas! The paper knows. The paper knows. Schrijf hem hoe het met me gaat, een goed geluid, zo'n paard. Ik maak een soort van grapje over de zak van zwarte piet. Maar Sint heeft het dan blijkbaar druk, want antwoord krijg ik niet. Sinterklaas, wie kent het niet. En, uh, u luisterde naar het nummer van Henk en Henk met het nummer Sinterklaas. Wie kent het niet? En welkom terug in het programma ZFM Oud Zandvoort, waar het onderwerp vandaag gaat over het Sint-Nicolaas Toneel. We zijn in gesprek met Ed Fransen. Ja, Ed, wanneer ben jij bij het Sinterklaas toneel betrokken geraakt? Want ik begrijp dat van die 60 jaar Sinterklaas toneel er heel veel jaren zijn die jij op de een of andere manier hebt. Meegemaakt. Nou, dat is weer precies hetzelfde zoals Jos Dreusen dus de mensen van Sandervoerde betrokken heeft... toen de tijd bij uh, de technische staf van het Sinterklaasponeel. Uh, ik was 29 jaar oud en ik was bezig met een verbouwing thuis... en toen stond plots een Jos Dreusen voor de deur... en die zegt, Ed, je moet me even helpen. Ik zeg, wat is er, oma Jos was er toen nog, later werd het gewoon Jos... Hij zegt, uh, over drie dagen speelt het Sinterklaasvendeel. Hij zegt, en er is een, een gimmer, zoals hij hem noemde... die heeft zijn been gebroken. Hij zegt, en er moet wel gespeeld worden. Ik zeg, nou, ik, zeg, ik ben aan het verbouwen. En hij zegt, ja, en ik zeg je er gelijk bij... het is een uh, klein rolletje. Er zitten maar acht regels tekst in. Maar je bent in alle drie de bedrijven. Dus ik was drie dagen, zou ik de klos zijn, van smorgens... Tot z'n avonds laat voor dat hele... Maar ik heb dat toch gedaan, want voor, voor Jos deed je dat gewoon. He, dat, uh, en uh, ja, vanaf dat moment ben ik erin gerold. Dat was tegelijkertijd het jaar dat dus uh, meester Loogman ziek werd. En dat was dus ook weer, heb ik aan Jos Reuzen te danken... dat ze in de krocht zeiden van ja jongens, uh, G is ziek. En dan moeten Sinterklaas naar de school volgende week... waarop Jos Dreuzen zei, oh dat doet Ed wel. Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> en toen was ik 29 jaar en toen werd ik tot Sinterklaas gebombardeerd. En dat, uh, dat tot de het. hulp, Sinterklaas. Ja, de hulp, hè? de hulp, de hulp, die ja, natuurlijk. Pas, op, pas de, op, ik de, weet we niet wie er allemaal luistert. Ja, natuurlijk, luisteren. voor het Sinterklaas toneel ja. ja. en Voordorp uh, had Sinterklaas ja. een hulp nodig. Ja. Want ja, die arme man, die ja. kan dat ook niet allemaal in zijn eentje nee. open. Dus zo rolde je erin. Ja. En, en dat, ook op de scholen. En ook op de scholen natuurlijk. Kijk, ik heb uh, 33 jaar lang als hulp, uh, heb ik alle scholen bezocht. Zo. En dat vond ik... In het begin had ik er even moeite mee. Want ik vond mezelf eigenlijk een beetje veel te jong. En in elke klas doe je dan opnieuw uw examen. Want je staat toch onder het toeziend oog van de leraar en de lerares. En ik heb wel eens woorden gezegd van hartstikke. En dat had ik natuurlijk nooit mogen doen, 30 jaar geleden. En dat is... Maar dat was heel erg leuk. En zodoende ben ik een beetje bij het Sinterklaasneel blijven hangen. En op een gegeven moment... Kregen we de situatie dat uh, Jos overleed? Nee, daarvoor uh, he, sta, zie ik in mijn stukken dat uh, de uitvoering de Monopol was in 1964 en dat in 1965 en 1966 Corrie Schram regisseus was en dat er twee opvoeringen in Zomerlust waren. En daarna is Jos nog weer, dus. Denk jij dat, dat, dat die ziek was toen op dat moment? Of? Uh, het zou best eens kunnen, want Jos is altijd al zwaar, was altijd al zwaar hartpatiënt. Uh, daarvan kan ik me herinneren dat als uh, wij met Zandervoede buit, buiten Zandvoort moesten spelen, dan belde Jos naar zijn, naar zijn baas op en dan zei hij, ja ik heb last van, uh, van mijn hart. Ik kan vanmiddag niet in de Zondervis spelen in de Blijswijk. Dus zo ging dat vroeger gewoon. Dus het kan best zijn dat Jost in die tijd dus uh, in die, niet, niet helemaal uh, gezond was. Nee, twee jaar heeft Corrie ja. Schram het gedaan. Ja. Nou, die is er nog steeds, Corrie Schram, dus uh, misschien luistert ze wel naar dit programma. <coughs> De regie in Zomerlust, want op dat moment uh, was uh, uitvoering in monopol niet meer mogelijk. Nee. Zomerlust, uh, die zaalde, dat, dat kan ik, ik me niet herinneren. Maar dat was ook in die periode dat, natuurlijk, dat ik net buiten Zandvoet op school zat. En daarna gingen we naar de krocht. Ja. En vanaf dat moment, dus in 1967, zijn we eigenlijk altijd in de krocht geweest. Ja, klopt. Nou, daar heb ik dus een aantal stukken gespeeld. Onder Jos. Uh, en toen kwam er een jaar, uh, dat was 1980, dat er geen Toneel gespeeld is. Nee. De scholen die waren het niet rond met elkaar eens. En de boel lag eigenlijk een beetje op z'n Ik weet dat twee scholen toen gezamenlijk voor hun leerlingen... dat was, als ik het goed heb, de Nicolas School en de Orenas school En die hebben dan het, het stuk gespeeld uh, van Pandolio. En uh, het jaar daarop stond Jos bij me voor de deur. En daar weten jullie, geloof ik, ook nog wel het nodige van. Want toen waren er geen onderwijzers te krijgen... Uh, om een stuk te spelen... en toen hebben we dus... Uh, een stuk gedaan... Uh, als ik het goed heb... opsporing verzocht... en daar speelde Pieter in mee... daar speelde Willem, uh, Willem uh, van der Molen in mee... en mijn persoontje als niet-onderwijskrachten... Onderwijs, en... Op die manier heeft Jos toen het uh, Sinterklaas toneel weer nieuw leven ingeblazen. In het jaar erop was het hele spul weer. Uh, alle neuzen stonden weer één kant uit. En uh, toen is uh, het Sinterklaas toneel gewoon weer doorgegaan. En dat jaar 1983. De, uh, toen speelden we de Wonderfiets. Ja, klopt. Daar uh, kan Daar. ik me nog alles van herinneren. Ja, en dat de... was het dramatische jaar van Jos. Maar dat was ook het, uh, het stuk... waarin Willem Schillofsand... smorgens om negen uur... als politieagent op het terras zat. En dat hij drie biertjes achter elkaar moest drinken. Want alle bolle bier. En dan dronk hij dat bierglas helemaal leeg. En geen nep biertje, maar een echte. Dus hij begon daar... Dat was een heel leuk... En dat is het jaar geweest dat Jos overleed. En die overleed vlak voor de voorstelling. Dat kan ik me nog herinneren. Ja. En... Uh, Jos had tegen me gezegd van Ed, denk erom. Als er wat gebeurt, dan zorg je dat je er als de kippen bij bent. Hij zegt, dat het mag, want het mag niet gebeuren als een paar jaar geleden dat de neuzen de andere kant op zijn gaan staan. En toen vanaf dat moment ben ik gebombardeerd uh, tot regisseur en dat heb ik tot, 19, tot 2000 volgehouden. Daar ik gaan ik... we straks verder over nou, praten okay. Ed, want we gaan eerst weer even naar een muziekje luisteren. Voetballen? Dat kan ik een beetje. Nou. nou, dan ben ik eruit ken je het uh, bezig of dan is mijn broer, Hallo, mag ik het zo zeggen? Nou mensen, we zijn weer mee bezig, ik weet het nu. Moet ik het nog kunnen zeggen? En uh, dat was de speciale Caribische uitvoering van het uh, nummer... Uh, Hoor wie klopt daar, kinderen? door Jochem van Gelder. Ik had het er nog nooit van gehoord, maar het was zo'n leuk vrolijk nummer. Dat gaan we even draaien. Welkom terug bij het programma ZFM uit Zandvoort. Ankie, aan jou het woord. Nou, ik zat ook op mijn stoel mee te swingen. Ik ben natuurlijk vaak in de Caribbean geweest. Ik kende dit ook niet, maar ondertussen zat ik heerlijk. Ed, yeah. goedemiddag. We gaan weer verder. Uh, met uh, dit programma over 60 jaar Sinterklaas toneel. We hebben de, de, de stukken gevolgd. Uh, niet inhoudelijk, maar de regisseurs en de, de grote van de spelers. Monopol, uh, Corrie Schram in Zomerlust, Jos Dreuze. En uh, Jos Dreuze overleed, maar ik wil nog even terug. Uh, en jij kwam dus, maar gewoon naar de uitvoeringen. Want. Nou, je noemde net, Pieter heeft een keer meegespeeld. Ik heb dus, geloof ik, acht keer meegespeeld. En vooral op de vrijdagavonden, als er voor de volwassenen gespeeld werd... Ja. dan was de beer los. los. Ja. Kan jij er ook wat van vertellen? Ik kan er genoeg over vertellen. Ik weet, uh, eerst moest vertellen dat... in de tijd dat ze het uh, uithaalden dat Jos nog regisseur was... Toen waren ze wel bijzonder gematigd, want ze wisten hoe hij kon exploderen. En dat hij doodrustig de daad bij het woord zou voegen. Als jullie het te gek maken, trek ik het doek dicht. En dat, hij zou dat ook echt gedaan hebben, dus ze hielden het nogal rustig. Later werd het uh, in het stuk waar ik zelf in meespeelde: in opsporing verzocht. Uh, ik was dus van tevoren gewaarschuwd. Je, bent, uh, je was dan een zogenaamd. Uh, in die groep weer het nieuwtje, want ik had een paar jaar niks, uh, niks gedaan. En uh, al mijn spullen in een mand, bij elkaar. En elke keer als ik van het toneel afkwam, alles controleren... of ze niet aan mijn rotzooi hadden gezeten, of ze niks hadden uitgehaald. En tot aan het eind van het stuk liep ik met beduinen op hoog... van jullie krijgen me toch lekker niet te pakken. En tot slot van het stuk moest ik dus als boef vluchten... En ik moest in de put springen. In de waterput. In de waterput. En we hadden dus duidelijk gezegd... een waterput is natuurlijk op toneel gordroog. Helaas niet, want er lag een matras in onderin. En die was doordrenkt met water. Dus ik lag daar met mijn kopje omhoog. Want ik moest mijn handjes over de rand. En er stonden zeven lachende gezichten in die putten wijzen. Van we hebben je lekker toch te pakken. Maar dat zijn, dat zijn de leuke dingen. Ik speelde ook in dat stuk. Ja. En Willem van der Molen, die was dus wat je net zei. De politieagent. En ja. die komt dus uiteindelijk in het cachot terecht. Ja, ja, ja. Nou jij komt er dan ook in. Maar goed. Hij zat, er... ja, hij zat er ook. En dan moet hij dus zogenaamd uh, water over zich heen krijgen. Nou, dat werd natuurlijk iedere voorstelling uh, genept. Uh, maar de laatste voorstelling krijgt hij me toch een bak water over zich Ja, heen. weet het. Nou ja, we hebben van alles uitgevreten. Ja. Uh, want Pieter in datzelfde stuk... Nou Pieter, je zit hier ook bij. Misschien kan je het zelf even vertellen. Nou, ik, ik weet wel dat er een bakker bij me langs moest komen. Ik moest burgemeester spelen. Ja. En die, die kwam dan elke morgen van wat wilt u aan brood eten? En op diezelfde avond dacht ik van ik zal hem toch te pakken nemen. Dus voor de voorstelling heb ik zijn mond met brood met grote spijkers aan de vloer vastgespijkerd. Ja. Uh, zonder dat hij het wist. Dus hij moet opkomen en hij krijgt zijn mond niet los van de vloer. Dat heeft uh, een paar minuten geduurd. En toen heeft hij dat brood maar uit die mond gehaald en zo in zijn handen gestopt. Door ik kon vragen, van waar is je mandje gebleven? Ja, die zit vast aan de vloer. Nou, dat hebben we even uitgespeeld. Ja, ja, ja. Ja, je kon het ook niet bij iedereen doen. Want nee. sommige mensen raakten volkomen van slag. Niet omdat ze de grap niet leuk vonden, maar echt helemaal hun, hun teksten ja. kwijt waren. Nou, we hadden ook fantastische spelers, zoals bijvoorbeeld Bert de Vries. Die kon ook improviseren. Mm -hmm. het ja, improvisatie is uh, op die avond uh, mag dat. Want door het stuk heen moet je het niet doen. Want je moet dus uh, wel in je personage blijven. Dat vond ik wel belangrijk. Maar op die avond dat ze dus van tevoren al bedenken dat ze iets gaan uithalen. Dan is iedereen een beetje op zijn kieven. Dus dat, dat vond ik wel erg, want Pieter vertelt net over die bakker. Maar hij vergeet erbij te vermelden dat hij moet brood bestellen... En op dat moment vroeg je niet naar brood... maar vroeg je aan de, aan de bakker... heb je soms ook nog een lekkere gevulde koek? En die had hij dus niet. Dus, en daarop moest Gerard van der van de La... die moest weer gaan improviseren. En dan krijg je eigenlijk een toneelstuk in een toneelstuk. Ja. Als je alleen maar op het juiste moment weet... terug te komen op de tekst... zodat het stuk door kan gaan. Ja, en op die avond werden ook... Uh op uh, zo'n zo vrijdagavond voor de volwassenen... ook stukken tekst uh, een beetje anders getint... Ja, dan ze ja, voor de kinderen bedoeld waren. Ja, wel. En dat kan natuurlijk nooit als je voor kinderen nee. speelt. Want nee. die zitten helemaal in hun rol. Ja. Hè, want jij, de dief bijvoorbeeld, uh, die boef die uh, in die put... Nou, het is poppenkast. Ja, is het ook. Vooral als de jonkies er zijn. Ja, ja is het ook. En uh, dat, dat vind ik ook het leukste van... Het Hele Sinterklaas-toneel. Uh, de eerste voorstelling die we draaien, dan sta ik zelf uh, vanaf het begin tot het eind in de coulissen. En dan kijk ik niet naar wat er op het toneel gebeurt, maar dan kijk ik alleen wat er in de zaal gebeurt. En dat, uh, dat zou iedere ouder zou dat moeten kunnen zien van zijn eigen kinderen. Hoe vreselijk leuk deze kinderen dat vinden. En hoe ze helemaal opgaan in het verhaal. Noem daar eens een voorbeeld van. Nou, noem er maar eens een voorbeeld van. Dat als er. Uh, Oh, sorry. Als, er, eh, als een boef zich ergens verstopt heeft. En dan komt eh, iemand op eh, de politieagent, en die vraagt van... Oh, waar is nou de boef? zit de hele zaal. Die zit al bijvoorbeeld, als ze die pet van die smeren zien opkomen... Zit ze al te gillen van hij zit in de put of hij staat achter de boom. Dus dat is gewoon heel erg leuk. Die kinderen zijn helemaal vol van. Ja, en ze zijn nog boos ook als ja. je niet zo meteen reageert. Ja, ja. ja. Want... want dan, euh, dan denken ze, nou die is ook stom hoor. Maar jij moet in je tekst eerst nog daar gaan zoeken en daar gaan zoeken. Nou, dan komen ze naar voren rennen. Ja. Het liefst klimmen ze het toneel op om bij je hand te pakken. Dat nou. klopt. Ik heb het, we hebben het meegemaakt dat een van de spelers, dus de juf, moest echt naar de voorrand van het toneel. En die moest buiten de tekst om gaan zeggen. Van gaan jullie nou eens allemaal even zitten en wees nou eens allemaal even stil. Want je kon gewoon niet doorgaan vanwege het gegil. Precies. Maar het is heel goed te begrijpen. Want het is, het, wordt, het is natuurlijk het uitpakken van. Wat ik dit jaar ook ga doen. Maar we daar, komen even, daar komen we straks op. We gaan even weer stoppen. Want dan gaan we naar het volgende blokje. Wat we dit jaar ook weer gaan doen. Uh, we gaan weer even naar de muziek luisteren. Een mooie boot. Ja Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes. Zo oh, hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee voor alle kinderen cadeautjes mee Een mooie boot Ja Sinterklaas die heeft een hele mooie boot vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot, hij komt gevaren over de zee en neemt voor alle kinderen cadeautjes mee en hij heeft hele coole pieten op zijn boot een de honderd, jaar zijn boot die is zo groot, hij is niet hele niet groen en niet rood hij is te groot in de ja, die heeft een hele mooie Van het cadeautje zo, hij is zo lekker groot.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 hij komt gevaren over de zee Hij neemt voor alle kinderen cadeautjes mee En hij heeft hele coole pieten op zijn boot De stukte honderd jaar zijn boot, die is een hoop We luisteren naar de Gebroeders Co. met de Sinterklaasboot. Afkomstig van een ski-hut-cd die we toevallig tegenkwamen. En dat is wel toepasselijk. Want ja, het gaat over Sinterklaas. En dat is het onderwerp van vandaag. Welkom terug. Nou, dankjewel Cor. Ik vind het altijd fantastisch wat er weer voor muziek tevoorschijn komt. En zelfs zulke unieke, maar ook passende muziek bij het onderwerp Sinterklaas toneel 60 jaar Sinterklaas toneel En ik spreek met Ed Fransen. We zijn aangeland...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 die vrijdagavond wordt ook altijd gebruikt voor een collecte. Er is iemand die dan die avond opent en sluit. Ik weet nog een keer dat Sinterklaas en de kerstman tegelijk ja, ja, ja. opkwamen. Ja, ja, ja. Pieter als... Uh, Jij was de kerstman. En G was Geroen was, Loogman, was Sinterklaas. Ja, ja, ja, precies. Ja, Om maar dat uh, ja, ja, ja, ja. geld uh, te voeren. ik wou voordat we aan het laatste blokje gaan beginnen... straks, hè, naar het, het volgende muziekje... Maar, uh, waarin we over deze uitvoering van deze week... Hè, want dat is dan de laatste. Uh, en ook even voor de luisteraars. Mocht u luisteren en u heeft opmerkingen, aanvullingen... Belt u dan naar 5730393. Dan bent u rechtstreeks in de studio. Uh, nou, wat namen? Van, van, van heel vroeger? Uh, nou, heel vroeger was... <tie> wat mij het meeste bij is gebleven van heel vroeger... was natuurlijk uh, uh, de dame die toch wel een, uh, een soort diva van toneel was. Dat was Nel vreugdeel. Ja. En dat is dan ook al uit mijn jeugd. Hè? Dat, uh, zij was al de grande dame bij Zandervoerder. Maar ze was zeker ook de grande dame bij. Ook, ook, uh, grande dame erbij, uh, en uh, mevrouw Huijer, die ik. Uh, uh, G. Huijer. G. Huijer, die ik zelf ook nog een keertje. laat noemen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 Geel Oogman, die natuurlijk op de planken stond. Jan, Jan maar wat wij allemaal hebben gezien. En de mensen waar ik later allemaal zelf mee heb gewerkt. Ja, dat, is, dat zijn alle mensen die jij zelf ook nu kent. Maarten en Tom Beesem. Ardi Henneman. Annelies Daalhuizen. En, uh, juist, die zijn er allemaal han bij. Jong, han de Jong. Jong. Ja, han hebben, Ja, Han heeft afstrijd genomen met dit stuk, wat we nu gaan spelen. Dat is zijn met, af, IJzerlijm. met IJzerlijm. Met ijzerlijn, Daar heeft hij met zijn, uh, zijn dialectenkennis. Hij speelde dan die, die, die, die, die, die tuinman en hij mocht dan een dialect hebben. En hij heeft echt in dat stuk alle dialecten die je zo'n beetje in Nederland hebt, of heel veel, die heeft hij allemaal gebruikt in dat stuk. Dus hij sprak van, van gronings fries tot west tot, uh, tot Limburgs. Het ging allemaal, dat vond ik heel erg leuk. Echt. Ik zie hier nog uit de oude doos, uh, om het oneerbiedig te zeggen, nee hoor, zo bedoel ik het natuurlijk niet. Maar de naam van Bert van Schie, Anneke van Poelgeest. Ja, tuurlijk. De Maur, uh, Bert, uh, ben uh, de Munnik, Frans Terwee. Ja, klopt. En jij had het over uh, hoor uh, uh, Wim Nijboer. Nijboer. En Wim Buchel.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 En toen zaten jullie allemaal van die Gertebach achter in de zaal. Hij zegt, en toen heeft Wim dat gevecht expres een minuut of zes, zeven ex laten duren. Hij heeft me alle, alle hoeken van de, van, van de zaal laten zien. Dus het was wel erg leuk. Wat ik ook tegenkwam was uh, Janny De Haan. Eh, nou, Ardi hadden we gehad. <coughs> nou, heel vaak waren uh, Ardi en Maarten en met Han de Jong het boevenstel. En dan hadden we ook nog... Er uh, was ook een, uh, een geweldige boef natuurlijk, al ja. het Bert de Vries. Oh, dus je had de drie, je hadden, de, toen ik begon had je de drie, het driemanschap van uh, Gerard van der Laag... Uh, Han de Jong, nee, uh, Roel Kroesen, Maarten... Net de gimmer van de Oranjenaarsche school. Ruud Weidema. Ruud, Ma, Ruud Weidema en dan uh, de kleine van de van de, van de de Duinroos. Die een paar jaar geleden... Van Oord. Ja, ja. ja Van, Oord. Ja, van Oord. Dat, dat, ja. Die waren toen dat trio. Ja. Dat was altijd het, het trio wat bij elkaar de, de drie boeven speelden... in de tijd dat ik erin kwam. Kijk, en van daarvoor weet ik natuurlijk weinig... van uh, hoe de, de koppeltjes gemaakt waren. Maar dat was altijd wel... Uh, en die waren ook aan elkaar ge, gewaagd. En datzelfde kreeg je later weer met Ardi en met, met, eh, met uh, Maarten en met Tom Beesum. Uh, Tom ba Bavink niet te vergeten. Ja. Dat waren allemaal die koppeltjes waar je, waar je echt helemaal op kon bouwen. En die gingen dan op vrijdag natuurlijk extra uit hun dak. Op. Extra uit hun dak. Wij gaan nog even naar muziek luisteren. En dan in het laatste blokje gaan we even over het stuk van aanstaande vrijdag. Uh, yes.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 en die beste Sinterklaas die brengt ons heel veel speculaas En altijd in galop Wiehou! Hop, hop, hop, hop, hop Hey Ernst, Ernst, Ernst, luister eens even Dit liedje dat kan ook over mij gaan Over jou gaan? Ja, luister, moet je luisteren, moet je luisteren Komt ie! Bob, Bob, Bob, mijn naam is eigenlijk Pop Bob, Bob, Bob, hou nou eens je pop Sinterklaas die komt uit Spanje, Hij brengt appels van oranje altijd in galop Hop, hop, hop, hop, hop We zitten nu rechtop. Sinterklaas die komt uit Spanje. Hij brengt appels van Oranje altijd in galop. lopen. Hop, hop, hop, hop, hop, hop. 2010. Oh, en dat, was, uh, dat was Ernst Bobby en de rest met de Sinterklaas Mix. De speciale jazz-uitvoering. En ooit opgetreden ergens in een, uh, in een heel mooie zaal waar allemaal kinderen waren. Nou, En daar hebben we het ook over, want al die kinderen zitten dan in de zaal... en die kijken naar het Sint-Nicolaas-Toneel. Het onderwerp van vandaag bij ZFM oud Zandvoort. Want het Sint-Nicolaas-Toneel bestaat 60 jaar dit jaar. Ja. En ik praat met de huidige regisseur, maar ook in het verleden regisseur... en ook speler Ed Franse. Ed heeft uh, de regie overgenomen, heeft hij dus straks verteld... van Jos Dreuzen in 1984. Dat heeft hij gedaan tot 2000... Toen heeft Rob van Torenburg een aantal jaren de regie gedaan. Uh, die, toen die daarmee stopte, kregen we mevrouw Reinders. De, de vrouw van... Heeft uh, meneer Reinders, uh, heeft, uh, Reinders ook gespeeld? Ab heeft ook gespeeld, Ab, Ab ja. Ab Reinders, ja. die heeft ook gespeeld. En sinds vorig jaar... Uh, met opsporing verzocht. Dat stuk hebben we al een paar keer genoemd. Want iedere keer komen toch min of meer in een cyclus van 7, 8 jaar ja, dezelfde ja. stukken weer terug. Zeker rekening houdend met de ah, bezetting. Juist, want aantal Ed spelers. Want Ed net al, stukken van 16, 18 uh, spelers. Dat gaat niet meer. Komen we bij het stuk van dit jaar. En Ed is uh, de regisseur en de opvoering is in de krocht... en het stuk heet IJzerlijm. En jij, woude daarnet, jij wilde daar net al wat over gaan vertellen. Ja. Dus nou, ga je gang. We hebben voor IJzerlijm uh, heb je natuurlijk weer het bekende bosdecor nodig... Uh, wat helaas uh, niet meer bestaat. Dat is uh, opgeruimd, laat ik het maar heel tactisch zeggen... Uh, een tien jaar geleden, elf jaar geleden. En uh, nu hebben we dus de leerlingen van de Gertebach... hebben als project op zich genomen om... ...nieuwe decors in te schilderen... ...onder leiding van meneer Frank Christiaans... ...dat is de tekenleraar van de Gertbach. En we zijn, uh, ik ben er zelf van de week ook uh, twee dagen bij aanwezig geweest... ...en ik uh, ben heel erg trots op deze leerlingen... ...want alles, de zijdecorschotten, staan allemaal klaar. We moeten nu alleen nog het achterdoek... ...dat wordt het project voor na de Sinterklaas... Dus daar kunnen we dan volgend jaar ook over beschikken. En daarna gaan ze dus in het voorjaar gaan ze een nieuw paleisdecor helemaal maken. En allemaal van hele lichte materialen, zodat het allemaal heel makkelijk weggewerkt kan worden. En uh, dat is, uh, daar ben ik heel erg blij mee. Ja, want daar hadden we het straks over. Hè, dat het ja. de meeste stukken het Stramien hebben. Uh, uh, paleis. Of, of Bospaleis, ja. Bospaleis. Behalve dan de uh, opsporing verzocht. En uh, dat heeft dan het, het, het pleintje. Maar nu ik uh, de manier heb ontdekt waarop je dus uh, tegen zeer uh, lage kosten uh, leuke decor dingen kan schilderen. Met de hulp van de Grettenbach. Uh, Houdt dat in dat we dus uh, nog wel meer uh, eigen decors kunnen gaan maken in de toekomst. Helemaal mooi. Wie spelen er mee in dat stuk? Nou, uh, we hebben Carla. Carla Wendt. De, dat is de bron. Dus dat is een metamorfose. Roosje is Rian van der Mei. En Klier dat is uh, Die staat er hier niet in. Maar dat is... Uh, nee, Klier is Barbara Otto. En Aard Haresneijer is Theo van der Woerd. Dat is dus ook een mannenrol. En dan hebben we Jaapik. De tuinman. Dat is Gerard van Diemen. En Dop, de knecht van de kapper. dat is uh, Lucas Stijnman. En uh, van Manen is Connie Kramer. En de gravin Bulk van Duiten, dat is Maaike Kappel. En we gaan dit jaar, wat kleding betreft. echt even over de top. Want ik wilde dus echt. Uh, de mooie theaterkleding. die uh, jullie vroeger van Jos. ook allemaal heel erg gewend waren. En uh, ik heb een adres uh, ontdekt van die uh, in Alkmaar zitten. En daar ben ik naartoe geweest... en daar heb ik dus uh, alle maten onder de arm meegenomen. En daar uh, heb ik de, de kostuums uitgezocht. En de kapsels worden verzorgd door uh, Ria Driehuizen. Ik had zelf uh, in de loop der jaren uh, heb ik heel wat bruiken verzameld. Want de mensen komen nogal eens wat aanbieden bij me... want ze weten dat ik dan uh, iets met toneel doe... Dus ik heb zo'n doos met zijn 30 bruiken. Dus die heeft drie jaar allemaal uh, weer gewassen die ze nodig had. En dat heeft ze allemaal voorgekapt. En dat, uh, dan krijg je een optimale aankleding. En ik uh, zie dus dat uh, Sylvia Holstein weer ja. de souffleuse is. Ja. Nou, dat is natuurlijk al een vaste steun en toeverlaat ja, in is, jaren. Ja, dat is gebeurd ergens uh, achter in de jaren negentig. Toen stopte Ingrid ermee. Ingrid Sigeris, En... Uh, toen heb ik gezegd, nou jongens, euh, dan moeten jullie euh, Sylvia vragen. Want Sylvia doet het ook bij Hildering. En dan, euh, dan heb je er iemand euh, waar, waar je op kan bouwen. En waarvan ik weet dat ze er euh, met alle respect gezegd de tijd vormt. Ed, we zijn aan het eind van uh, dit uh, gesprek gekomen. Ik dank je heel hartelijk uh, voor alle... Ja, tijd uh, en, uh, en alle stukken. Uh, we kunnen hier nog een uh, heel programma over vullen. Want als we gaan opnoemen welke stukken we allemaal gespeeld hebben. en wie er allemaal gespeeld hebben. we hebben er een aantal genoemd. Sorry als je naam niet genoemd wordt. Uh, of is, want daar is het tijdsbestek te kort voor. Ed, bedankt. Graag gedaan. En dit was dus het programma ZFM Oud-Zandvoort. Wij bedanken Jan Kool voor de techniek. Kort draaien techniek en de muziekkeuze. Het was weer hartstikke goed, Cor. Eh, We danken Ed Fransen. We danken Ankie voor het interview. Dit was ZFM Oud Zandvoort. Wij wensen u nog een heel fel weekend toe. Geniet van het lekkere weer. En tot volgende week. Dit was ZFM Oud Zandvoort.